Vier uur, Herman Vriend, met het NOS Journaal. Binnen de raad van commissarissen van Ajax... heerst een onherstelbare vertrouwensbreuk. Commissaris Johan Cruijff weigert mee te werken aan het herstel van die breuk. Dat zei vertrekkend voorzitter Coronel net op een persconferentie... over de stand van zaak in de bestuurscrisis bij Ajax. De ledenraad heeft er vier en een half uur over vergaderd... maar geen standpunt ingenomen. Er is ook niet gestemd, maar dat kon volgens Coronel ook niet... omdat er geen voorstel op tafel lag... De crisis draait om de benoeming van Louis van Gaal tot algemeen directeur van Ajax door vier van de vijf commissarissen, zonder medeweten van Cruijff. In de Nieuwmeer in Amsterdam is een zoekactie aan de gang naar een duiker. Hij wordt sinds half twaalf vermist. Hij was met andere duikers het water ingegaan, maar mededuikers zijn hem kwijtgeraakt. De brandweer zoekt met eigen duikers en boten. De problemen met de riolering in Raalte in Overijssel zijn voorbij. Het deel van het rioolstelsel dat was vervuild met insecticide... is zo goed als leeg gepompt. Om vijf uur wordt de riolering weer in gebruik genomen... zeggen de gemeente en het waterschap. Gisteren kwam aan het licht dat er giftige stof op het riool waren geloosd. Vermoedelijk door een bedrijf dat vlooiebanden maakt. In een huis in Brummen in Gelderland heeft de politie een groot aantal wapens gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft onder meer handgranaten, mortiergranaten en geweren uit het huis gehaald. Onderzoek moet uitwijzen of ze onder de wet wapens en munitie vallen. De politie zegt dat het merendeel van de wapens niet meer werkt en dat de EOD ze voor de zekerheid heeft meegenomen. In de eredivisie heeft Feyenoord uit met 4-0 gewonnen van Vitesse. De Rotterdammers kwamen snel op voorsprong en bij rust stond het al 3-0. Arnhem, Den Haag, Utrecht, eindigde in 2-2. Het weer vooral in het zuiden af en toe zon. In de rest van het land is het bewolkt en nevelig. Vanavond breidt de mist zich weer uit over het hele land. De minima liggen tussen 5 en min 1. Na vandaag blijft het grijs en rustig herfstweer. De middagtemperatuur ligt rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ANUB Verkeersinformatie. In het hele land, met uitzondering van het oosten en zuidoosten, komt dichte mist voor. De mist breidt zich ook nog eens snel uit, heeft ook tot gevolg dat een aantal spitstroken buiten bedrijven is. Dat is rond Amsterdam, bij Utrecht en bij Nijmegen. Het leidt tot, tot een aantal wat langere files, vooral op de A1. Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 5 kilometer. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. De voorknopend Leen Heide staat 4 km. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt wel gebruik maken van de parallelbaan, de N2. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer. Dat heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook. Net zoals op de A73 van Venlo naar Nijmegen. daar staat tussen knooppunt Neerpols en, en knooppunt Ewijk e 5 kilometer. Ja. Drie minuten over vier derde uur langs de lijn op deze zondag. En die houdt kamp Groningen VVV nog altijd 2-1? Nog altijd 2-1. Het is er niet leuker op geworden, Tom. Een enorme kans gezien en bijna niet te missen kans voor Tadic. Het lukt hem toch. Vandaar dat het nog altijd maar 2-1 staat in het voordeel van FC Groningen. Pinoké, SRC, SCRC. Geert de Groot. Inmiddels uitgelopen naar 3-1 in het voordeel van Pinoquet. Na de rust eerst Wart Grasveld voor 2-1. En zojuist Song Yi, de Chinese speler van Pinoké, die ook al de 1-1 maakte voor de rust. Hij scoorde 3-1. En 30 jaar geleden een hit voor Weilen, Robert Palmer, Johnny en Mary. 11 van Groningen, 10 van VVV, 2-1. Dus toch gewoon spannend, Andy. Ja. Spannend, spannend. Ja. Ik weet ja. een beetje, het is de hele week al spannend in Amsterdam. Hier is het ja, misschien wel spannend omdat Moussa erin is gekomen. Die komt nu in balbezit. Maar ja, staat tussen drie, vier man. En dan maakt hij nog een overtreding ook. En mag FC Groningen bij die twee voorsprong... met nog een klein kwartier te gaan een vrije trap nemen. Eén mogelijkheid gezien voor VVV, voor Uchebo. Nou, foutje, een van de weinige foutjes van Virgil van Dijk. Maar voor de rest is het eigenlijk niet heel leuk om naar te kijken... ...omdat Groningen absoluut geen zin heeft om uh, aan te zetten. En de bal heel veel rond speelt achterin, zoals nu ook. Uh, Van Van Dijk gaat de bal dan uh, naar Evans en dan weer naar buiten naar Burnett. En dan zal hij wel weer zo dadelijk terug gaan naar Evans. Nou, eerst nog uh, Sparv en dan naar Evans. En zo speelt Groningen de bal heel veel rond. En uh, doet uh, VVV Venlo weinig moeite om in balbezit te komen. Gokt op uh, wat countertjes. En weer Evans de bal nadat hij bij Van Dijk is geweest. Nou, het publiek begint een beetje te fluiten. Dus ik denk, Evans, ik schiet er maar naar voren... Richting Tadic, die echt een, een niet te missen kans kreeg. Op twee meter van het doel van VVV kreeg hij de bal via de buitenkant van de paal er niet in. En dat was bijna moeilijker om hem dan hem er wel in te krijgen. Wilco de Vocht denkt, weet je wat, ik doe rustig aan. Terwijl Marcel Meuwes de veters aan het strikken is van Ucebo. Het zegt een beetje genoeg over deze wedstrijd. De 10 van VVV Venlo tegen de 11... Van FC Groningen kunnen geen vuist maken, de Venlonaren. En Groningen is blij als ze met 2-1 winnen. En misschien wordt het nog wel 3-1. Maar veel aan is er eigenlijk niet. Pino K, Je zei 3-1, Gerard. Dus bekeken? Ja, dat was zeker bekeken. En het is zeker nu bekeken. Omdat Song Yi ook de vierde treffer voor Pinoké scoorde. En ze gaan hem hier nog missen hoor. De kleine Chinees Song Yi, Hij heeft drie doelpunten gemaakt in de 4-1 voorsprong die Pinoké nu heeft. Hij gaat terug naar China waar hij zich moet gaan voorbereiden op het uh, Olympisch kwalificatietoernooi in april. En dan zou hij eventueel nog drie weken in maart terug kunnen komen naar Nederland om voor Pinoké te spelen. Maar een van de sponsors zei me zojuist, dat vinden we te duur worden allemaal. Daar gaan we niet aan Beginnen. Maar ik denk dat na deze drie treffers vandaag tegen SCSC die sponsor nogal wat druk kan verwachten van de vereniging om hem toch in ieder geval voor die drie wedstrijden hier te krijgen. Want ik zei het al eerder, Pinoké scoort moeilijk, scoort, scoort moeizaam, heeft daarvoor voornamelijk de strafcorner nodig van Justin Reed Ross. En nu hebben ze ineens een man die ook velddoelpunten kan maken, Song Yi. Hij maakt het er. Drie vandaag. Eentje indirect uit de strafcorner. Ik moet het toegeven, maar twee prachtige velddoelpunten. En hij heeft een groot aandeel dus in de 4-1 voorsprong op dit moment van Pinoquet op SCHC. En er zijn nog te spelen 2,5 minuut. Dan gaan wij het even hebben over ADO Den Haag tegen FC Utrecht. Die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-2. Bovenberg opende de score voor Utrecht, Vicento 1-1. En toen een werkelijk allemaal kijken vanavond. Heerlijke goal van Lex Immers 2-1. De kogel uiteindelijk uit een strafschop bepaalde de eindstand op 2-2. Maar Lex Immers, zijn doelpunt, was werkelijk fantastisch. Frank Snoeks praat over dat en de hele wedstrijd natuurlijk met de ADO-speler. Lex Immers. Als ik beheerder was van het voetbalmuseum zou ik jouw doelpunt willen hebben... Ja, dat kan ik begrijpen. Ik heb het net gezien. En, uh, het was een wereldgoal, noem ik, uh, als ik het zo mag zeggen. Ja. ja, en dat zeg je in alle bescheidenheid? Ja, oké, okay, maar ik heb nog nooit zo'n doelpunt gemaakt. Ik heb, uh, ik heb best wat doelpunten gemaakt, maar zo eentje heeft er nog nooit tussen gezeten. Dus uh, ja, het is eigenlijk een beetje een... Uh, als ik uh, jonger van was, is het eigenlijk een beetje een doelpunt, uh, doelpunt van mijn vader. Die uh, was ook altijd zo uh, van afstand knallen en ja... Uh, yeah. Het was, was een wereldgoal. Ik denk dat hij misschien wel over de hele wereld heen gaat, zo'n zo goal. Toch mankeert er wat aan, vind ik. Het had winnende moeten zijn. Ja, dat vind ik ook. Ik uh, heb net ook gezegd. Ik vind dat wij vandaag te weinig hebben gekregen. Uh, ik denk dat als je het op voetballend gebied gaat bekijken... dat wij vandaag beter als, als, als, als Utrecht waren. En uh, Utrecht was eigenlijk uh, gevaarlijk bij de dode spelmomenten. Heb je gezien, uh, score uit een corner en naar de penalty. En uh, we hebben nog wat moeite gehad met, een, met dode spelmomenten. Maar ja, vandaag hadden wij gewoon moeten winnen... En, uh, ja, genoeg uh, kansen gehad. Maar ja, het is weer uh, uh, een pluspuntje naar volgende week toe. We hebben eindelijk weer uh, gescoord. En uh, dat hebben we de laatste weken ook niet, uh, niet veel gedaan. Jij bent een voetballer die ook altijd kritisch naar, je, naar zichzelf kijkt. Mooi is dat. Even eerlijk zijn. Uh, dat doelpunt maak je en vlak daarvoor kreeg je een gele kaart. Ik had het idee dat je ook tegen jezelf liep te voetballen. In het eerste uur. Uh, nee, had ik niet. Uh, als ik eerlijk ben... Uh, heb ik al een paar keer aangegeven dat ik de laatste weken uh, uh, wat minder uh, bezig ben. En, ja, misschien heeft dat uh, met het hele team te maken. Misschien heeft dat met mij persoonlijk te maken. Uh, nou ja, de Laatste weken presteer ik niet zoals ik vorig jaar heb gedaan. En dat is ook heel moeilijk om een seizoen als vorig jaar te evenaren. Maar ik heb wel, als ik nou eerlijk naar mezelf kijk, moeite gehad de laatste weken. Maar vandaag, ja, buiten dat doelpunt, heb ik wel een lekker gevoel gehad. Dat ik lekker aanwezig was. En uh, ja, ik was weer een beetje, uh, moet ik zeggen... Ja, een kuitenbijtje vandaag op middenveld. Ik, ik zat overal wel eigenlijk tussen. En, ja, ik had weer eindelijk eens drang naar voren. Ik zag het je ook weer heerlijke basis geven in het laatste half uur. Ik had het idee van, daar is hij weer. Ja, zeker. Dat, dat vertrouwen moet ik bij mezelf ook wel even opwekken. Ik heb eventjes uh, uh, met mijn zelfvertrouwen even uh, ja, in de clinch gelegen. Maar ja, dan moet je jezelf als, als, als, als, als prof je zelf uh, oppakken. En uh, ja, dat, ik vind dat ik dat wel weer heb gedaan. En uh, ja, het is jammer dat ik volgende week dan geschorst ben. En, uh, ja, dat is uh, ja, zonde. En uh, als je dan in zo'n stijgende lijn zit. Uh, ja dan baal ik dat ik volgende week er niet bij ben tegen zelfs. Ja. Lex Immers. Ja, bes bescherden, bescherden. Ja. Ja, hij kan wel stoppen. Als de gaat de wereld over. We gaan er even naar uh, Geert de Groot ja, op de achtergrond uh, misschien het uh, gejuichend, bescheiden gejuich op de uh, tribune hier op het uh, veld van Pinoquet. Omdat Pinoquet gewonnen heeft van SCRC 4-1. Dat is belangrijk, want Pinoquet staat derde, stond derde in de top 4. En we gaan eens afwachten wat de andere uitslagen opleveren. Maar Pinoquet heeft duidelijk gemaakt dat het dit jaar wel degelijk een grote, grote kanshebber is voor een positie. En misschien dan wel een kanshebber voor een nationale titel. Wie weet, want de ploeg speelde met name in de tweede helft tegen SCRC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 Then you left all alone with both breaks in laundry mats. I swear I'm never going there. what, What's gonna happen with what you push the button and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 Julian Villar, love again for the first time. Moeten we het hebben over de transferwaarde van Moussa? Nee, we gaan naar Groningen, VVV en die geen onderbrekingen, ook geen kansen. Nee, nee, maar een kleintje. Moussa, die kreeg hem echt in de, in de schoot geworpen. Oh. Uh, van, uh, uh, wie was dat? Uh, Tommy Harrier. En hij ging langs de keeper en hij ziet een open doel. Denkt ik trek hem nog eventjes uh, naar binnen, dan kan ik hem wat makkelijker intikken. Schiet de bal richting het doel, loopt juichend weg. Maar dan gaat die bal via de buitenkant van de paal niet in het doel. En nu wel, nee. Het is Bakuna die naschiet. Maar het is ongelooflijk dat Moesa die bal er niet inschoot. En hij liep echt al juichend weg. Maar hij zag in een ooghoek dat de bal niet in het doel ging. Waar keeper Brian van Loo al helemaal niet meer in stond. Het was echt een leeg doel. En kijk vanavond maar op tv. Het is echt ongelooflijk dat die bal er niet in ging. Maar Groningen is, moet zich dat aantrekken. Want met 11 tegen 10 en dan zover het laten komen. Dat VVV eigenlijk op 2-2 had moeten komen. Terwijl we nog. 2,5 minuten gaan hebben en het 2-1 staat voor Groningen. Groningen zoveel kansen ook weer gekregen. Maar ballen die Totaal gemist werden schoten richting het doel. Die uiteindelijk over de zijlijn uh, belandde. Ja, dan uh, roep je het over jezelf af. Nu is VVV weer in de aanval. Heeft alle wissels uh, verbruikt. Alle Nigerianen staan er nu in. En is het uh, Hiarie die uh, zijn fout goed maakt door de bal bij Bakuna te brengen. Nu is het 4 tegen 3. Bakuna loopt. Loopt en schiet. Werkelijk een meter of 20 langs het doel van uh, Wilco de Vocht. Het is heel matig wat FC Groningen laat zien. We gaan de slotfase in. En misschien kan VVV nog voor een sensatie zorgen. Accidentally in love, counting Cross. Wat maakt Groningen het zich lastig tegen VVV? De slotfase en die houdt kant. Hoekschop VVV voor het doel. Wordt niet gekoopt door Het Wordt weggekoopt uit de doelmond door uh, Petter Andersson. 2-1 de voorsprong voor FC Groningen. En inderdaad, zoveel moeite tegen de team van VVV Venlo. Het had al lang 3-4-1 moeten staan. Maar uh, het had ook 2-2 uh, uh, kunnen en moeten staan. Als uh, de bal door een wolf voor in het uh, doelgebied wordt gebracht en meteen. De uitbraak van FC Groningen gaan ze het dan nu wel afmaken. Via Tadic aan de rechterkant. De linksbener trekt de bal naar binnen. Moet hem geven aan Bakuna. Maar oh, wat een matige bal weer. Komt toch terecht bij FC Groningen. Is de bal nu bij Burnett. Burnett, bal breed. Via Holla komt de bal bij Evans. Maar dan weer helemaal terug. Ja, luister naar het publiek. Zijn hier niet blij mee en terecht. Want Groningen doet zichzelf dan misschien een goede zaak door mogelijk te gaan winnen. Maar niet gezien het voetbal van vanmiddag tegen VVV Venlo nog geen puntje gehaald. En nu een foutje van Voor Die levert hem zomaar in bij Texera. Texera naar Bakuna. We zitten in de extra tijd die nog twee minuten gaat duren. Bakuna aan de linkerkant. Met Timmy Cela tegenover zich, wordt van de bal afgelopen, maar de bal gaat over de zijlijn. Mag Bakuna gaan gooien. En uh, doet dat uh, een meter of vijf van de cornervlag aan de linkerkant van het veld. En heeft alle tijd. Maar oh, oh, oh, wat maakt Groningen het zich moeilijk om op die 21 punten te komen na 13 wedstrijden. En dan laat uh, Bakuna het weer over aan een ander. En uh, heeft Bakuna de bal gekregen, maar gaat de bal over de achterlijn. En mag uh, Wilco de Vocht de bal weer in het spel gaan brengen. En gaat dat met nu heel wat meer tempo doen dan hij uh, in de de rest van de wedstrijd heeft gedaan. Hij schiet de bal naar voren. <coughs> bal richting uh, Yoshida, die, uh, nee de recht die uh, mee naar voren is gegaan. De centrale verdediger. Want hij moet dan als breekijzer gaan fungeren. Nu vijf, zes man voorin van het met tien man spelende VVV. Nadat mij in de eerste helft een rode kaart had gekregen na een overtreding op Tadic. De bal komt niet in de voeten van iemand van VVV. Integendeel, het is Tadic zelf die de bal naar buiten naar Andersen speelt. Maar Andersen krijgt de bal niet onder controle. En dan is er een overtreding gemaakt. Lijkt mij door Andersen, inderdaad. Het publiek is het er niet mee eens. Maar scheidsrechter de heeft dat wel goed gezien en mag VVV... In de slotseconde, want van de vier minuten extra tijd zitten er 3,5 op. Een vrije trap gaan nemen, Fleuren, ramt de bal naar voren, richting de recht. Maar die kan niet koppen, omdat uh, uh, daar Sparf goed tussen zat, gaat de bal weer over de zijlijn slotoffensief houdt aan van VVV Venlo. Maar ze staan wel met 2-1 achter. Wordt de 14e nederlaag op rij in een uitduel voor VVV. Als het zo blijft uh, probeert het voor. Ja, ik ga hem vangen. Nee, de bal gaat net over me heen. Want de bal wordt heel hard uh, over de zijlijn getrapt richting de perstribune. En uh, kan uh, VVV gaan gooien. Gaat dat doen via Ahmed Moussa. De topscorer van VVV met drie doelpunten. Doet dat ver kan dat ver. Hij gooit de bal in het strafschopgebied. Wordt weggekopt in eerste instantie door uh, de Groningen verdedigers. Dan Bakuna die de bal weg trapt. Maar hij wordt er weer ingebracht. Maar dat was voor het laatst. Toch een applausje. Maar dat is alleen maar voor de overwinning. Verder een fluitconcert voor FC Groningen. Omdat Groningen het uh, niet goed heeft gedaan. Ondanks de 2-1 overwinning heeft het VVV heel lang in de wedstrijd gelaten. VVV 17e. En blijft dat uh, waarschijnlijk. Of er moet nog iets geks bij Excelsior AZ gebeuren. Uh, de 2-1-nederlaag is in ieder geval een feit. Groningen wint thuis in de honderdste wedstrijd in de Euroborg... met 2-1 van VVV Venlo. En Groningen schaadt zich daarmee bij een aantal clubs... dat inmiddels 21 punten heeft uit 13 wedstrijden. Vijf clubs hebben dat nu, staan dus op de posities tot 8. Ajax, Feyenoord, Heerdeveen, Groningen en Vitesse. En, en die zei het al, VVV blijft voorlaatste. 7 punten uit 13 wedstrijden. Zometeen, om half 5 begint onze laatste wedstrijd. Excelsior tegen AZ. Er werd veel en succesvol geschaatst bij de wereldbekerschaats in Chelyabinsk dit weekend en we wonnen ook zowaar uh, de ploegachtervolging. Dat doen we niet zo vaak. Sven Kramer, Jan Blokhuis en Wouter Oldeheuvel behaalden voor Nederland goud op die dus veel besproken ploegachtervolging. Bert Maalderink feliciteerde de kopman Sven Kramer. Nou, gefeliciteerd, gouden ploegachtervolging. Is lek nu al boven. Ja, <laughs> nou, voor mij is het nooit een heel groot lek geweest hoor. En uh, ik denk dat we gewoon uh, prima rit hebben gereden en uh, ja gewoon naboren. Ja, maar wel iemand er bovenuit torende en dat was jij. Ja, ik, ik reed een lekkere teamsuit en uh, voor mij was ook dit natuurlijk nog even afwachten hoe dit zou gaan. En uh, ja, ik voelde me, voelde me lekker en uh, ging, ging ja, gewoon, gewoon makkelijk de rit in. Ik kon een goede opening neerzetten en uh, kon uh, halverwege nog uh, een mooie versnelling plaatsen dat we weer teruggingen naar die 27 laag. Nou, ik had soms wel het idee dat je moet inhouden zelfs. Ja, nee goed. Weet je, als je erachter zit, dan hoef je sowieso gewoon... Het ja, is gewoon fijn dat je minder hoeft te doen dan dat je op kop ja, rijdt. Maar natuurlijk. toen je voorop reed? Inhouden toen je voorop reed? Ja, nou ja. Nou, nee. Toen ik voorop reed, toen wel ik wel, wel volgas. Oké. Okay, uh, ik zal het team niet uh, in <laughs> dit niet brengen. Uh, hoe gaat dit nu verder? Want dan zou je zeggen van, we gaan doorbouwen met dit team. Maar het moet allemaal helemaal anders. Want het moet geëxperimenteerd worden. Mm, ja, het is wel... Uh, of het met de World Worldcups geëxperimenteerd moet worden, dat is, uh, dat is nog maar de vraag. Maar het is wel omdat Nederland ja, best wel een grote baas heeft, natuurlijk is het uh, wel belangrijk dat we, meerdere, dat we meerdere opties neer kunnen zetten. Het is natuurlijk niet zeker, zoals uh, bij de vorige Olympische Spelen, dat, uh, dat het beste team ook kan rijden op de Spelen, wat eigenlijk wel zo moet zijn. En uh, naar mijn mening is het nog, uh, nog steeds het allerbelangrijkste dat de teamseuter meegenomen wordt in de Matrix. En, uh, ja, ja, kun... ik, dit is een ingewikkeld ploeg verhaal, ja. ik wil het even simpel houden. Vind je niet dat Sven Kramer in ieder geval altijd moet rijden, hoe ik er geëxperimenteerd wordt? Uh, nou ja, als ik goed ben, dan uh, ben ik uh, wel de, de belangrijkste waarde, ja. ja. Nou, in Heerenveen staat er ook een ploeg gepland, daar zouden marathonrijders rijden, ja. maar die gaan dat niet doen, uh, ik zou zeggen van, dan gaat dezelfde ploeg dan maar weer rijden. Of is dat niet zo? Uh, ja, dat zou kunnen. Maar uh, op dit moment, ja, die, die, die keuze ligt nu bij mij. En er wordt gekozen voor een, voor een andere teamopstelling. En, uh, wat vind uh, jij daarvan? Um, nou, ik vind daar nu op dit moment nog niet zo heel veel van. Dus vind, je hebt er overal wat van. Ja, ik vind, ik vind, ik vind dat nu prima. Ja. En waarom? Heeft het te maken met het terugkomen van blessure? Ik wil niet alles rijden. Uh, kan ik me voorstellen? nee. nee ik, ik, ik, ik steun wel het. Uh, de gedachte erachter dat, dat, dat, dat ze meerdere mensen in de team pursuit, in het hele traject naar, naar richting Sochi willen hebben en uh, daar horen ook races bij, ook Worldcups. Ja, maar je kunt dan toch ook altijd zijn kamer opstellen en dan de ene keer uit zijn kamer met die en de andere keer met die. Zo doet Bert van Maarwijken namelijk ook. Mm, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, uh, die heeft uh, elf spelers en uh, dit is maar met drie. Dus uh, ja, dat is, dat is iets kort door de bocht. Oh. Maar, uh... Ja, wordt het allemaal niet erg ingewikkeld, nu gemaakt, met uh, allemaal coördinoren door dit en zo? iemand die dat leidt en zus en zo. En nu winnen jullie gewoon de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, ja goed weet je, je moet er ook geen wiskunde gewoon willen maken. En dat, en, doet het, dat doen ze toch een beetje? Ja, het wordt misschien wel, is het misschien wel soms een beetje too much en uh, daar ben, ben ik wel absoluut met je eens. En, uh, we hebben gewoon heel veel goede schaatsers en uh, daar moeten we gewoon met z'n allen moeten we daar gewoon een goed team precies, uh, neer kunnen zetten. En uh, ik denk dat dat uh, aardig lukt. Ja, het verschil is groot hoor met de nummer 2 en 3. Uh, mooi toch? Ja, ga zo door. Ja, dank je. Radio 1, het nos journaal. Het is uh, bijna half vijf, hier zijn de hoofdpunten met Herman Vriend. In een huis in Brum in Gelderland is een grote partij wapens gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft onder meer handgranaten, mortiergranaten en geweren uit de woning gehaald. Volgens de politie werkt het merendeel van de wapens niet meer, maar de EOD heeft ze voor de zekerheid meegenomen.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 Gisteren kwam aan het licht dat er giftige stoffen op het riool waren geloosd. Vermoedelijk door een bedrijf dat vlooiebanden maakt. En in de Nieuwe Meer in Amsterdam is de zoekactie naar een vermiste duiker gestaakt. De man wordt sinds half twaalf vermist. Hij was met andere duikers het water ingegaan, maar die zijn hem kwijtgeraakt. Morgen wordt bekeken of er nog verder naar hem wordt gezocht. Het weer. Hier is Willemijn Hoeberg. In de westelijke helft van Nederland is het zich nog steeds zeer slecht... en dus ook hinderlijk voor het verkeer. En dat gaat ook niet meer verbeteren vandaag. En vannacht gaat de mist zich zelfs weer uitbreiden... richting het oosten en zuidoosten van het land. En het koelt daarbij af naar rond het vriespunt... behalve aan zee, want daar blijft het een graad of drie. En morgen lost de mist op veel plaatsen weer niet op... en daar blijft het net zoals vandaag een sombere dag. In het zuidoosten is de kans op zon het grootst... en als die dan gaat schijnen wordt het aan graad of twaalf... tegen drie graden in gebieden met mist. En ook de komende dagen blijft de kans op mist bestaan... Zowel overdag als nachts. En pas later in de week nemen de kansen erop af. Maar dan gaan we een periode van wat wisselvallige weer tegemoet. anwb verkeersinformatie In het hele land, met de uitzondering van het Zuidoosten, komt dichte mist voor. Houdt u daar rekening mee? En vanwege de mist zijn de meeste spitstroken in het land uit voorzorg afgesloten. Dat levert files op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat een file tussen knopend watergraafsmeer en Muiden, 5 kilometer. A1 Amersfoort-Amsterdam tussen knopend Hoevelaken en 1 Brugge, 8 kilometer. 7 kilometer file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein. En op de A73, Maasbracht richting Nijmegen... staat tussen Knopend Neerbos en Knopend Eewijk 5 kilometer file. Sportradio. Twee minuten over overal vijf. U bent weer terug bij de Lijn. Wat gaan we doen verder? Natuurlijk koploper AZ volgen. Die zijn zojuist begonnen aan hun wedstrijd op Woudenstein tegen Excelsior. En we kijken ook veel terug op sport. En na vijf is er ook nog live judo. Goeiedag voor Feyenoord. Na wat tikkies in de competitie won de ploeg vandaag met liefst 4-0 in Arnhem van Vitesse. En daarmee sluit Feyenoord weer aan bij de subtop op de gedeelde vierde plaats met 21 punten uit 13 wedstrijden. De doelpunten in Arnhem werden gemaakt door Guidetti, twee maal, Klaassi en Cizé. Jeroen Gutter praat erover met de coach van Feyenoord, Ronald Koeman. Ronald, was dit jullie beste wedstrijd van het seizoen? Ja, ik denk wel het meest complete. Want we... We hebben eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd hebben we het initiatief gehad en genomen. Altijd prettig als je snel voorkomt. Uh, zie je toch bij ons dan vaak, dan, uh, ja, dan, dan, dan groeit er wel iets. Maar we bleven de betere ploeg. Eigenlijk één moment voor Vitesse, denk ik, de kans van Boni, dacht ik. En waarin Mulder uh, een zeer beslissende redding Erwin heeft in dat opzicht. Heel belangrijk, want anders wordt het 1-1. Ja, dan weet je niet dat het, uh, wat het vervolg dan is. We, hebben, we zijn de betere ploeg gebleven en we hebben de momenten goed gepakt. En uh, uiteindelijk een zeer goede overwinning. Die als het een beetje slimmer uitspelen richting einde wedstrijd... nog, nog echt heel hoger had kunnen uitkomen. Ja, je, je had het dubbele kunnen scoren. Nou, dat is, dat, dat is wat overdreven. Want dat uh, vind ik altijd een beetje respectloos naar de tegenstander. Maar als we een aantal momenten beter uitspelen... kunnen we makkelijk twee of drie goals meer maken. Nou ja, dan sta je ook al op zeven. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Um, hoe belangrijk is deze overwinning voor Feyenoord en voor jou? Nou, voor ons is dat heel belangrijk, want ik vind dat je altijd een wedstrijd in een seizoen wat, wat, wat groter dan cruciaal is. Uh, gezien de stand, gezien de concurrentie, Vitesse had drie punten meer...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 Ja, misschien is dat wel uh, ook een van onze problemen. Dat het, uh, dat het nog wel bij momenten onregelmatig is. En, uh, maar je ziet ook waar dit elftal toe in staat is. Om tegen een goede tegenstander als Vitesse... gewoon duidelijk de bovenhand te, te hebben. En door middel van goed voetbal. Want we kijken naar de derde goal... waarin we ja, het juiste moment bepalen om diep te spelen. En, en dat spelen we fantastisch uit. En uh, ja, dat, dat, dat is in dit elftal. Maar... Op en af. En, en daar moeten we aan werken. En dat is een ontwikkeling en waar we heel druk mee zijn. Ja, het is uh, te vergelijken met de wedstrijd die jullie speelden in Amsterdam tegen Ajax. Dat speelden jullie ook heel erg goed, met name op het middenveld. Parallel is dat het twee moeilijke uitwedstrijden zijn. Ja, dat wel, maar als je het programma ziet en je, je kijkt waar je de punten haalt... En, en met name het niveau wat je haalt, zijn vaak tegen de betere clubs uh, geweest. Ja, dan krijg je misschien toch wat meer ruimte. Uh, die willen ook initiatief pakken. Andere ploegen maken de ruimtes heel klein. Nou ja, daar hebben we wel wat meer problemen mee. En, en ja, daarin zullen we ons moeten verbeteren. Nog vier wedstrijden voor de winterstop. Uh, welk doel heb je uh, jezelf en de ploeg ten, uh, gesteld? Nou, we stellen een doel over een heel seizoen. En uh, dat willen we graag uh, de vijfde plek uh, kijken we naar. Want het is een moeilijk programma, hè? Ja, maar ja, Vitesse uit is ook moeilijk. En, en, en uh, we gaan volgende week naar RKC en we krijgen dan de laatste drie wedstrijden nog Twente thuis en PSV thuis. Maar uh, ja, ik speel liever uh, kijkend uh, wat we kunnen en wat we hebben laten zien. Ja, de betere tegenstanders of de, de kwalitatief betere tegenstanders spelen we wel onze beste wedstrijden. Kortom, een hoopvol programma. Ja, een uh, interessant programma, ja. Interessant programma, zei Ronald Koeman. gaan wij eens even naar uh, onze vriend uh, Ragnar Niemeijer... die voor ons de wedstrijd volgt. Excelsior AZ, Ragnar. Zo zover die uh, te volgen is, uh, Twan, want het is nogal mistig op Woudenstein. Ik heb de indruk dat het nog steeds 0-0 staat na vijf minuten spelen... maar het is uh, tussen de hekkensluiter Excelsior en de nummer 1 uh, AZ nauwelijks te volgen... Het is nou dus te volgen wat er in Rotterdam gebeurt... omdat het veld werkelijk door een dikke laag mist wordt uh, ja, geteisterd. Dus dat, uh, dat woord zou je het liefste willen gebruiken eigenlijk. Er is balbezit voor Excelsior ter hoogte van de middenlijn. En er wordt een uh, overtreding gemaakt uh, daarachter in bij AZ aan de rechterkant. Dat gebeurt door Etienne Rijn. Hij is sinds een aantal weken de vervanger van Marcellus als rechterverdediger. Marcellus is nog altijd geblesseerd. Hetzelfde geldt voor Martens en Boymans bij AZ. Een wijziging bij de Alkmaarders. Want Klavan uit de ploeg. Viergever in het hart van de verdediging. De oud-Spartaan Excelsior in dezelfde ploeg als twee weken geleden. Daar is de vrije trap van de Rotterdammers. En AZ moet die bal zien weg te krijgen uit het eigen strafsomgebied. Dat lukt inmiddels in de zesde minuut van deze wedstrijd. Bal op het middenveld ter hoogte van de middencirkel... En naar voren getrapt bij Excelsior een ploeg. Die de laatste jaren AZ behoorlijk lastig heeft gemaakt. Dan kun je meteen beginnen natuurlijk over die landstitel van 2007 die er niet kwam. Maar ook de afgelopen jaren ontmoetingen gezien die steeds gelijk gespeeld werden op het kunstgras in Rotterdam. Overtreding nu gemaakt door Maher. En dat betekent dat Excelsior nog maar weer eens een keer een vrije trap mag gaan nemen. De bal is inmiddels het strafschopgebied in. Wordt weggekopt door Rijnen. En dan wil Berens. Hij speelde van de week nog in het Nederlands elftal tegen Duitsland. De korte invalbeurt wilde vandoor. Maar laat zich door Alberg de bal nogal makkelijk ontfutselen. Dan maar weer een overtreding gemaakt door de AZ. Dat dus aardig wat overtredingen nodig heeft. Pontus Wermbloom. En een vrije trap zo voor Excelsior. Halverwege de AZ-helft aan de linkerkant van het veld. Scheidsrechter trouwens is Kevin Blom voor het eerst sinds Twente PSV. Dat hele verhaal met Strootman de rode kaart. Noem maar op, hij kreeg een beetje rust is er weer bij in deze wedstrijd die moeilijk is te volgen tussen Excelsior en AZ. Maar ik denk, ik denk het echt, het is nog 0-0 na dik zeven minuten. Pardon, gaan wij naar Gerard de Groot. Bij het over zich, Gerard, want jij keek vanmiddag naar de wedstrijd Pino KSJC. Het was een goede dag voor de top 4, hè? Absoluut, ze wonnen allemaal. Pinoquet als eerste je zegt het al: 4-1 werden tegen SCRC. De nummer 1, dat was Amsterdam, won uit bij den Bos met 1-5. De nummer 2, Rotterdam won thuis bij Laren, of tegen Laren met 5-2. En Bloemendaal had het eigenlijk het lastigst van die top 4. Ze wonnen maar slechts met 1-0 van HGC. Dat is natuurlijk niet ruim, maar voldoende voor drie punten. De andere uitslagen zijn verder nog Schaarweide, oranje zwart. Opvallend. Oranje zwart wint weer. 2-3. En de uitslag Hurley Kampong, 4-1. Verrassend toch wel, hoor. Dat, dat Kampong dat met 4-1 eraf gaat uh, bij Hurley, de debutant in de hoofdklasse. Wij praten verder uh, een beetje over de wedstrijd... en even over de wedstrijd uh, Pinoké SCRC met Timme Hooying... op het balkon van het uh, veld van, uh, het, het, uh, van prachtig Prachtige nieuwe clubhuis. Alleen, Tim, hier onder ons zit de ontluchting van de keuken. En zo te ruiken hebben we... Chicken curry vanavond. <laughs> Lekker, heb ik zin. in. verdiend, hè? Verdiend. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En nu we het toch over huishoudelijke zaken hebben. Klaas Viering, collega doelman van Amsterdam. Van de week een zoon. En ja. hoe laat hij die zoon heten? Timme. Te, ja. Mooie naam, of moet het ook een hockeyer worden? Ja, dat weten we nog niet. Nee, prachtige naam natuurlijk. Zeer vereerd ook, al zal dat gewoon om de naam zijn waarschijnlijk. Um, ja, te gek. Ik ja. uh, moet een hockeyer worden waarschijnlijk. Ja, ja. Gaat goed met moeder en kind, dan sluiten we dit af. Kijken we naar uh, Pinocchi SCSC. Eerste helft, Timmen, moeizaam. Nou, moeizaam uh, niet echt op zich. Uh, wel dat we de bal er niet inschieten. We krijgen kans op kans. We zetten goede druk op SCSC. Ze komen er moeilijk uit. En je ziet het, ze komen er weer één keertje uit. En het wordt een, een strafbal. En dan staan we weer achter de feiten aan te lopen. Maar um, we maken orde op zaken eigenlijk. We, uiteindelijk prikken we toch eindelijk een kans erin. Uh, vanuit een corner geloof ik. Een afgeslagen corner, meen ik. Ja, ja, uh, afgeslagen. Ja. En de tweede helft pakken we dat, uh, die concentratie... die we de eerste helft eigenlijk ook al hadden... pakken we goed op. En uh, we bleven gewoon doorgaan. Kans op kans, en op een gegeven moment moet zo'n bal natuurlijk wel ingevallen. vallen. En dat, dat blijkt nu gelukkig. Toch, toch ook een beetje onzeker geweest in zo'n eerste helft. Omdat je weet dat je strafcorner Reed Roster niet bij is. Ja, natuurlijk. Enigszins eh, onzeker, omdat inderdaad, als we een halen dat dat wat moeilijker zal gaan. We weten wel dat we zoveel kansen ook de afgelopen weken creëren die we ook moeilijk maken. Maar eh, je moet stug door blijven gaan en hopen in het feit dat je die ballen op een gegeven moment wel gaat maken. En we wisten natuurlijk wel dat we ook nog een Chinees op de bank hadden zitten die ook een, een redelijke corner had. En die moest dat vandaag gaan oppakken. Nou, uh, chicken curry zeg je. Volgens mij wordt het Chinees beneden, maar die heeft er drie ingelegd. En uh, ja, prachtig. Ja, het werd, het werd zijn wedstrijd. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Uh, super scherp, een uh, paar goede corners. Uh, maar zijn veldkansen voornamelijk. Hij speelde sterk, was een goed aanspelpunt uh, En in de cirkel, ja, dodelijk vandaag. Het was, uh, ik ben er erg blij mee, moet ik zeggen. Ik kan me voorstellen. En, en daarmee, met dat veldkansen missen... heeft Gilles Bonnet, jullie, Bonnet, de coach... jullie voor de wedstrijd een beetje op scherp gezet. Hè? Ja. Hij zegt, ja, als we een echte topploeg willen zijn... als we mee willen gaan doen voor de play-offs... dan moeten we velddoelpunten gaan maken. Want jullie ja. staan in de top 4. Ja. Staan jullie met het minste aantal doelpunten... Ja. Ja. Van, van, dat, ja. van de drie andere ploegen. Ja, dat klopt. Uh, nou ja, goed, een topploeg heeft natuurlijk altijd een goede corner. Nou draait hij op het moment gelukkig goed. Uh, maar wat je al zegt, de, de veldkansen uh, vielen wat tegen. Nou, um, ja, wisten we wel natuurlijk, wat ik al eerder heb aangegeven, dat we de kansen wel creëren. Alleen, uh, zoals men al andere teams roepen dat voornamelijk, dat wij alleen maar afhankelijk zijn van die corner. Nou, daar word je natuurlijk wel door geprikkeld op een gegeven moment. En dan moet het een keertje goed gaan vallen. Nou, vandaag viel het gelukkig goed. Het had ook uh, 8-9-1 kunnen zijn, hoor. in mijn ogen. Nou hebben jullie een beetje de wedstrijd vandaag gevierd... als de afscheidswedstrijd van de man met de drie treffers, Van Song. Uh, hij heeft, heeft een persoonlijke sponsor. Hier op de club toevallig heb ik uh, met die man staan praten. Hij zei, ja, hij kan voor drie weken eventueel terugkomen in maart... voordat hij met China moet gaan spelen. En als ze dan de Olympische Spelen halen, is het voorbij. Nou, die kans is klein, denk ik, dat China dat haalt. Maar ik zei tegen hem na afloop van de wedstrijd... Ik zei, nou, je gaat hem nu zeker gewoon invliegen nog voor drie weken in maart. En toen zei hij, nou, misschien, misschien, misschien. Ja, invliegen, invliegen. Ik, uh, ik hoop dat hij dat nog... Een terug zou kunnen komen. Um, maar, ja, wat je al de kans is klein... dat ze met China de Olympische Spelen halen. Maar China willen ze hem gewoon hebben. Hij is natuurlijk een grote jongen daar. En ze willen hem daar graag houden. Dat, dat ze controle op hem kunnen houden, zoals het in China werkt. Um, maar ik zie hem toch graag terug. Als hij deze vorm behoudt, dan uh, zeker de eerste drie wedstrijden... zou dat kunnen. Nou, uh, graag doen we. En zeker straks in de play-offs. Hè, want jullie staan... op de derde plek. Laten we maar eens gaan kijken. Want zo kan je de teletext zien... de komende ja. maanden. Want de winterstop is vandaag begonnen. Amsterdam staat eerste. 28 uit 12. Rotterdam tweede. 6. 26 uit 12. Pinocke, daar zijn we. 24 uit 12. Bloemendaal, 23 uit 12. Kampong is een beetje weggezakt hoor, door die nederlaag tegen jullie vandaag. 19 uit 12. En SCC blijft op 17 uit 12. Onderaan wordt het ook nog spannend. Oranje-zwart, weer winnend, ontkruipt een beetje de degradatiezone. 12 punten uit 12 wedstrijden Daaronder HGC 10 uit 12, samen met Hurley 10 uit 12. En onderaan Den Bos 2 uit 12. Dat is de winterstop. Nederlands elftal gaat naar Auckland, naar Nieuw-Zeeland... om over uh, vier weken daar de Champions Trophy te spelen. En jullie gaan drie maanden rusten. Lekker, lekker. Met zo'n stand, uh, dat hadden we graag gezien. En we hadden gehoopt, eigenlijk nog een paar puntjes te staan We hebben wat punten natuurlijk verloren tegen wat mindere tegenstanders. Maar... maar... Het is niet slecht, hoor. Aan de Chinese Goed, dat was de eerste competitie helft. Thank you The deeper your touch. In de jaren 60 en in de jaren 80 voor Jackie Wilson. I got a sweetest feeling. We gaan het weer hebben over Excelsior AZ. En uh, Kevin Blom, uh, die heeft wel een handicap erbij, Rachner, om het allemaal te zien. Ja, nou ja, voorafgaand. Het is overigens nog 0-0 na een uh, dik kwartier spelen. Vooraf is natuurlijk altijd een van de criteria. Je moet vanaf de middenstip uh, de beide doelen kunnen zien. Schijnbaar kan dat. En uh, ja, wij hebben niet op het veld gestaan. We staan er niet, maar blijkbaar kan hij ze zien. De situatie lijkt er niet beter op geworden zo de afgelopen minuut. Het lijkt erop alsof die mist in Rotterdam wat dikker aan het worden is. Met name als je vanaf de hoofdtribune kijkt. En dat denken de kijkers thuis uh, vanaf uh, het tv-scherm. Aan de rechterkant op dat uh, deel van het veld, daar is de mist eigenlijk... Het meest vervelend aanwezig voor de spelers. Er zijn wat momenten, laten we het maar over de wedstrijd hebben geweest van Excelsior. Wat voorzet, een keer een moment met Holm een paar minuutjes terug. Haalde de achterlijn aan de rechterkant van het veld, gaf de bal ook voor richting tweede paal, maar er zat een verdediger net bij voordat Altidoor gevaarlijk kon gaan worden. De man uit Amerika, die er tot nu toe vier intrapte dit seizoen. Bal aan de overkant van het veld, de hoogte van de middenlijn. Excelsior wil daar wel weg. En er wordt ook gelopen door spelers van de Rotterdammers naar voren toe. Bijvoorbeeld door Van Steensel. Maar die komt er niet aan. Er is een overtreding gemaakt door Maher. Meter of 15 over de middenlijn. En dat is waar Excelsior uit Rotterdam een vrije trap mag gaan nemen. Ja, Kevin Blomje noemde zijn naam. Hij ligt natuurlijk onder een vergrootglas. Na nou, dat uh, moment met Kevin Strootman, ik refereerde er al eventjes aan. Het is niet te hopen voor hem tenminste... dat er van dat soort vervelende situaties voorbij gaan komen. Vrije trap genomen, zwak en laag... en op de rand van het az strafschopgebied heel eenvoudig verdedigd. Door ik denk dat het uh, reinen was. Want uh, het is af en toe echt heel moeilijk te zien... welke spelers eraan de bal uh, zijn. Na zo'n 17 minuten spelen op Woudestein... Excelsior en AZ houden elkaar in evenwicht. Het is 0-0. FC Utrecht zal vandaag met het nodige... Zelfvertrouwen zijn begonnen aan de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. De laatste wedstrijd van Utrecht leverde immers een 6-4 winst op op Ajax. Maar uiteindelijk kwam Utrecht in Den Haag niet verder dan 2-2. Het was een leuke, aardige wedstrijd. Maar is Utrecht daar wel tevreden mee? Frank Snoeks gaat erover praten met de trainer van Utrecht, Jan Wouters. Qua spektakel deed deze wedstrijd wel iets onder voor jullie vorige? Ja, dat zullen een heleboel wedstrijden doen, denk ik. Hè? Zoveel zullen we er niet meer volgen, zoals de wedstrijd van 14 dagen geleden... Dat was 6-4. Uh, een score als 4-4 als bijvoorbeeld had vandaag ook gekund. Ja, absoluut. Ik uh, vond dat wij de eerste helft een beetje uh, te terughoudend begonnen. Uh, de tweede helft zijn we wat meer druk naar voren gezet. Ja, en Dan weet je ook dat je uh, af en toe een counter tegen krijgt. 2-2 uh, en op het einde uh, waren er nog wat scrimmages. Uh, Den Daarna had nog een, een goede kans. Ja, dan had het ook 3-3 of 4-4 kunnen zijn, ja. Waarom die terughoudendheid? Is dat omdat jullie zo vroeg op voorzoon komen? Nou, zelfs voor de 1-0 vond ik dat wel zo begonnen. Uh, normaal gesproken is het Nana die, die de momenten goed weet uitkiezen... om uh, als, als tweede spits of als diepste middenveld goed druk te zetten. Uh, dat, dat liep, liep niet, zo, uh, niet zo makkelijk, vond ik, voor rust. Na de rust hebben we daarop gewezen uh, en toen ging het wel beter. Je had gesleuteld aan je verdediging, deels door blessures, nieuwe keeper erin. Schut in de plaats van Nielsen en na een half uur wijzig je dat weer? Ja, Alje was ziek. Die kon niet meer door. Dus ja, dan, dan moet je dat weer wijzigen. Ziek geworden? Nee, hij gaf van voor de wedstrijd al aan dat hij kramp had in zijn buik. Maar het ging. Maar ja, ik geloof na 20 minuten of een half uur bleek dat het niet meer ging. Ja, dan moet je wisselen. Dan, dan hebben we iets, iets heel spectaculairs gezien. Een doelpunt wat eigenlijk in het museum hoort. Ja, ik had liever gezien dat wij hem zo hadden gescoord. Een hele mooie treffer. Ja, en nu spreekt de trainer Jan Wouters, Maar nu even de voetballiefhebber. Ja, ik, ik zeg ook een hele mooie treffen. Maar ik zit er niet op de bank dat ik denk dat ik daar dan even van kan genieten. Maar ja, het was een, een schitterend doelpunt. Heb je dan, ben je dan bang door zo'n goal dat Adolf Vleugels krijgt? Nee, dan weet je dat je nog een tandje bij moet zetten en, en uh, toch voor die, voor die gelijkmaker moet gaan. En dat hebben we geprobeerd. En uiteindelijk word je dan beloond. Uh, en dan uh, kan ik leven met, uh, met de 2-2. Uh, vond het wel prima. Uh, de, de verhouding van de wedstrijd was, denk ik, een gelijkspel. Ja, want het publiek dat wel het Haas kwartiertje, maar het was eigenlijk een Utrecht kwartiertje, dat laatste kwartier. Ja. Ja, dat heeft ook te maken dat je op achterstand komt en dat je moet. Dus wat dat betreft, nogmaals, hebben we dat goed gedaan. Dus ik de moesje die viel in en die raakte weer geblesseerd. Je had bijna geen aanvallers over. Nee, er gebeurde iets met Horvat, wat weet ik niet. Ik heb het niet gezien, maar dat had hij een beetje wat scham op zijn been. Maar nee, dat is geen ernstige blessure. Gelukkig maar. Ja, we hebben iedereen nodig. Jan Wouter zei dat dus na de 2-2 tegen ADO Den Haag vandaag. We gaan weer eens even schaatsen. Succesvol weekend dus voor de Nederlandse schaatsers. in Ciela bij die wereldbekerwedstrijden. Maar voor Enrico Fabrice, de beroemde Italiaan, was er geen succes. Sterker nog, voor de wedstrijd vandaag begon was hij al naar huis teruggekeerd. En er wordt hier en daar gefluisterd einde carrière. Bert Maalring praat erover met zijn coach, de Nederlander Gianni Roma. Fabrice rijdt hele een slechte 500 meter vrijdag. Ja. Gisteren afgemeld voor de 5 kilometer. En nu ook voor de plocht te volgen. Ja. Hoe zit dat? Nou ja, Dat zijn gewoon uh, privé onstandigheden. Hij is vanmorgen uh, vertrokken naar huis toe. En die waren dusdanig, uh, ja, niet ernstig, maar in ieder geval wel nodig dat hij uh, naar huis moest. En uh, dat had wel invloed ook duidelijk op zijn rijen. Dus uh, daarom is die, uh, was ook zijn ja, prestatie die hij gisteren, gisteren op zijn 1500 uh, liet zien... Ja, zo. En uh, ook de afmelding voor de vijf kilometer was daarom. Ja. Ik heb ook een ander verhaal gehoord. Dat op het moment dat hij vertrok, dat hij zei van... ja, ik stop gewoon met schaatsen. Ik ben klaar. Einde carrière. Nou ja, dat vul jij zo in. Maar uh, ik zeg nu de, deze dingen die ik nu zeg. En klaar. Maar vind ik het jou onbekend in de oren wat ik zeg? Nou, onbekend. Kijk, iemand die, die zegt van uh, uh, stoppen of weet ik wat... kijk, dat bepaalt een atleet zelf en dat doet hij op het moment dat hij dat wil... En dat zal, uh, iedere atleet weet dat ook wanneer dat zover is. En dan maakt het ook bekend. Ik heb dat zelf meegemaakt. En dat, uh, dat is iets... Daar komt iedere atleet een keer achter. En maar is dat nu misschien? Want heeft hij dat gezegd? Tegen dat, jou ga ik, ook? Ja, dat ga jij invullen. Maar het feit is dat ik zeg dat het is een privéomstandigheid. En daar heb ik hem niet gezegd dat het stop is. Nee, nee, dat klopt ook. Nee, dus maar als uh, ik uh, nee, om hem heen informeer. En een coach weet altijd het best wat er in een rijder omgaat. Heeft hij dat tegen jou ook gezegd? Ik weet heel veel dingen, natuurlijk, van mijn atleet. Maar ja, dat ga ik niet altijd tegen iedereen lopen vertellen. Want dat is iets tussen hem en mij. En uh, wij, wij hebben een goede verstandhouding. Dus wat dat betreft, uh, nee, dat zijn dingen die. die ja, je weet in een atleet wat er omgaat. Maar dit is niet het gelijk hetgene wat, uh, wat ik nou naar buiten uh, uh, ga leggen. Want het feit is ook zo, jij zegt dat, maar ik zeg dat niet. Dus, uh. nee. Heb je wel het gevoel dat hij twijfelt? Want hij heeft natuurlijk een hele grote carrière gehad. Olympisch kampioen uh, in eigen land. Ja. ja, en dan zie je toch naar beneden gaan uh, op, de, op een gegeven moment. Een sporter gaat altijd op en neer. En, uh, hij zit misschien nu een beetje in de neerwaarse spiraal. Maar dat kan je ook weer ombuigen. Kijk, hij heeft nog steeds een leeftijd, hij is 30, dat hij nog steeds uh, gewoon fit kan zijn. Je ziet heel veel dertigers die nog gewoon heel erg fit zijn, die gewoon heel goed kunnen rijden. Dus wat betreft fysiek gezien is dat allemaal nog mogelijk. Uh, mentaal gezien is een ander verhaal, daar moet je mee omgaan. Nou, Daar heeft hij in het verleden al wel wat moeilijkheden mee gehad, dat heb je gezien, maar ja, vaak met prestaties. Maar goed, dat is ook iets waar een sporter uh, met zijn begeleiding omheen probeert aan te werken... en zo goed mogelijk uh, dat weer op de rit zien te krijgen. Want topsport is niet alleen fysiek, dat is ook een heel groot gedeelte mentaal. Ja, dat is iets uh, dat moet je ook op de grills hebben. Is dat uh, waar jij je de komende weken mee bezig gaat houden of uh, is het nog wat anders? Dat is bijna het allerbelangrijkste, denk ik. Zeker uh, met uh, atleten van zijn kaliber uh, hoef je bijna met het fysieke bijna niet meer bezig te zijn. Want dat, hij kent zichzelf ook vreselijk goed... Dus we weet heus wel, als er een blessure is of een uh, ziekte of weet ik wat, hey, dan ben ik wat minder. Uh, mentaal gezien is ook iets, uh, dat soort sporters kennen zichzelf meestal mentaal ook erg goed. Uh, daar kan ik wel wat steun in onder uh, brengen, maar goed, uh, eindeffect, moet het toch zelf doen. Hij zit hier niet bij, volgende week in kassel dan ook niet. Ja, dat, dat, dat, dat zeg jij nu. Maar dat kan... Zal de vraag in eigenlijk? Dat eh, zal de vraag ja, dat af. wou ik zeggen. Dat, dat vul jij nu in. Maar ik denk niet dat dat, dat dat nu al ingevuld is. Kijk, hij is nu naar huis. Maar dat wil niet zeggen dat hij volgend ja, volgende week niet aan kan reizen. Nee. Maar dat moet ik nu even de komende dagen bekijken. Hoe alles gaat. Jannie Romme en Bert Maandring. Uh, lang gesprek. Is hij nou gestopt? Nee, nog niet. Het heeft er wel een beetje in de schijf Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up.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 Mr. Big, to be with you. Veldrader Kevin Powels heeft zijn eerste overwinning... in de superprestige behaald. In Asper Gavre kwam de Belgische solo over de finish. Zijn landgenoot Tom Meeuwse won de sprint om de tweede plaats... en de Tsjechische wereldkampioen Zdenek Stibar eindigde als derde. Van Powels was het de tweede zege op een rij... want hij was gisteren ook al de sterkste in Hasselt... in een veldrit om de Yazet van Antwerpen trofee. Excelsior AZ, 0-0, tot na vijf. En het op één. Studio Itserda presenteert Five fat turkeys Dan is op een bepaald mensen zeggen dan moet je een soort dankdag voor wat je hebt kunnen oogsten. We spent the night in a tree. En dat is Thanksgiving Day geworden. Smaakt dat naar meer? Luister dan straks kwart over zes naar Studio Itserda. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Het is easy sale bij wcam.nl. Shoppen vanuit je luie stoel en thuis laten bezorgen. Nu tot 50% korting. Eerst wcam.nl. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland.